En een voorspoedige start. Dit is Maud Schreurs met het Innovatjournaal. Het zwaarste illegale vuurwerk dat in Nederland een omloop is... blijkt op grote schaal te worden nagemaakt. Het gaat om professioneel vuurwerk met de naam Cobra... dat in een fabriek in Italië wordt gemaakt. De originele Cobra heeft een verwoestende kracht als hij ontploft. Volgens de politie is de namaakvariant extra gevaarlijk. De kwaliteit is zo slecht dat de bom ook onverwacht kan ontploffen. In Australië zijn zeker 60 mensen gewond geraakt toen er paniek uitbrak in een menigte op een muziekfestival. Na het optreden van een band probeerde het publiek weg te komen. Sommige mensen vielen in de drukte op de grond en werden onder de voet gelopen. 19 festivalbezoekers raakten zwaar gewond. Ze hebben botbreuken en hoofdwonden. Het festival in Australië werd voor de rest van de dag stilgelegd. Een inzamelingsactie voor een nieuwe moskee in Culemborg... heeft al ruim 80.000 euro opgeleverd. Woensdagavond brandde een voormalig zwembad in Culemborg af... waarin een islamitische vereniging een moskee wilde bouwen. De vereniging had het pand afgelopen zomer gekocht. Na de brand besloten andere moskeeën en islamitische organisaties... de vereniging te helpen met een inzamelingsactie. De oorzaak van de brand is nog altijd onduidelijk. De eerste manager van de Beatles, Alan Williams, is overleden. Hij was de ontdekker van de band en hielp de groepen 1960 en 1961 aan hun eerste optredens. Williams was de eigenaar van een club in Liverpool... waar veel beginnende bandjes optraden, waaronder de Beatles. Ook reed hij persoonlijk het busje van de Beatles naar Hamburg... waar ze werden gevormd tot de band die een paar jaar later wereldberoemd zou worden. Alan Williams is 86 jaar geworden... Het is weer veel bewolking met hier en daar nog kans op mist en gladheid. Verder is het vrijwel droog en wordt het tussen 3 graden in Limburg en 8 op de Wadden. Tijdens de jaarwisseling is het droog bij een graad of 3. Morgen kan de regen of natte sneeuw vallen. En dit was het. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fietsen. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Wat verdorie, zitten die gasten van Toebak Leeft en alweer. Ja, is toch prachtig, jongens? Dit, alles komt samen op dit moment. Geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Toebak Leeft op de radio. Het is vijf minuten over De laatste dag van het jaar. Het gaat gebeuren, dames en heren. We gaan het jaar afsluiten. We gaan er gewoon even helemaal een einde aan maken. Alleen van 2016, hè? Dan? Ja, doe maar. Het was toch een beetje een najaar, toch? Nou, ik heb maar zo, toch? Hoezo was het nou weer een najaar? Ja, oh, noem jij eens even wat positiviteit dan? Want ik, eh, ik ben het ja, blij. Ja, noem dan? jij eens even positiviteit, joh. Ja, oh ja, gaan we weer zo beginnen. Ja. Nou, ja, weet je, weet je ja. wat? Nou zoeken, ja, de zon ging vanochtend ook al op? Ja? Nee, nog steeds niet. De zon gaat vandaag ook weer op, hopelijk. Ja? Maar het was toch wel een echt ernstig jaar... met de aanslagen en toestanden en alles. Ja, ja. ja. Ja, Niet, ja, ik uh, was vandaag, in De strijd uh, ja, ja, ja. tegen, te, tegen, tegen links en rechts is het verder uit elkaar gedreven. En de Re politiek Brexit. heeft erop in. De Brexit en wat had je nog meer? De Oekraïne-referendum natuurlijk. Wat ook zo'n ontzettende, Ja, ja nep, nep-referendum was natuurlijk. Maar kunnen we nog wel iets positiefs zeggen over het jaar? Uh, nou, nee. Gordon is gestopt met zingen. Hé! Hey, oh ja, ja. Da da is wel zo. Gordon is gestopt met zingen. Heel nieuws! Ja. En uh, hoor ik nou vanochtend dat er nog weer een andere bekendheid dood te gaan is? Is. Uh, oh, is het... Ro Robin, uh, Ro Robbie Williams overleden? Nee, die, die, was al dood. die was al dood. Nee, dat is Robin maar Williams. Maar wel, Natalie Cole is vandaag een jaar geleden ja? overleden. Ja, oké. ik Ik hoor iets van een Williams die is dood gegaan, geloof ik. Ik hoorde het vandaag. Oh, dan gaan we even kijken. Is dat niet die. Uh, Robbie. Robin Williams die is al dood? Natuurlijk een Robbie Williams. Zou die nog dood zijn? Of is dat een andere Williams? Oh nee, dat was Ellen Williams. Dat was namelijk de. De manager van The Beatles, ja, die is van ons heen gegaan. Die heeft uh, The Beatles in het begin helemaal gecoacht, ge, ge zeg maar. En daarna heeft hij het overgedaan aan Brian Epstein... die ook weer op een gegeven moment is te komen overlijden. Uh, Nog verder, ja, het, het trage nieuws is dit misschien wel. Dit, ook, dit, dit is ja, echt het trage ja, nieuws, gewoon ja, ja. echt, echt heel traag. Ik moet zeggen dat volgens mij... Tijdens dat uh, Wendell brak. nummer? Ook uh, dat. Ook ja. Toen dit nummer zeg maar groot werd, had ik mijn eerste vriendinnetje. was 17, volgens mij. Oe. Of 18, ik weet niet meer. Ik maar heb je hebt een speciale uitgek. herinnering aan dit een speciaal nummer. speciaal nummer. Dus dan zou je denken, zou ik hem nog even helemaal gaan draaien dan? Nee, dat gaat echt even te gek. Oh, erop. Als je nou nog F. Robin... Nee? je Misschien heb uh, uh, uh, Ik ben even helemaal de draad bij uh, van, Carrie Fisher. Uh, nee. nee. Ja, die is ook overleden. Nee. Als je George Michael nog even... Lachwenkend wil zien, dan moet je even uh, dit karaoke taxi doen. Dat is met die Smitty. Uh, ja, dat Smitty? Tot op, is, Smitty. Sorry, wat? Dat karaoke? karaoke uh, taxi. Moet ik in. zelf gaan zingen? Nee, hij zit in een auto en dan zit er een man naast hem en die nodigt hem uit om te zingen. En op nu.nl staat er een heel leuk filmpje van. Moet je hem even kijken. Oh, ja, dat is een uh, uh, die... karaoke car. Precies, jij weet precies wat ik bedoel. Carpool karaoke. Ja. En met daar... wie? Uh, ja, met Smitty. Ik weet alleen dat die Smitty heet, die man die naast hem zit. En uh, dat is echt een heel leuk stukje toneel, nog wat hij speelt samen met, uh, met hem. En, uh, oh, okay. dat is het laatste wat ik van hem gezien heb. En de uh, laatste beelden van George Michael zag je, dat dacht hij wel heel erg dik was. Hè. Echt heel erg dik. Ja, Die denkt van: wow, man, wat heb je allemaal genuttigd de laatste tijd? En hij was nog maar 53. Ja, dat is wel, hè. Jonger dan jij? Nou, net even oud? Bijna even oud? Ja, bijna, bijna even oud, joh. Ja. Yeah. Ik ben 51. Ja, ja, ja. dus. En dan nou, de grote voorpagina nieuws: wie krijgt de miljoenen erfenis van George Michael? Ja, oh. daar had ik nog heel niet aan gedacht. Ik was toch vol? sadness. Ja, ja. ja want hij had, had wisselende contacten een tijdje. Ja, een vriend, dus die willen die allemaal er, wat? Ja, die moeten. Dus geen kinderen. Oh, maar ik mijn tragisch leven geleerd. Geen familie, bedoel. Nou, geen structuur. Staat, uh, ja, hij staat toch Iedereen dan, zegt ja tegen je, want je hebt geld. Ik zal het ouders hebben gehad, en die hebben dan weer broers of zussen, en daar weer kinderen van. Dus die denken zomaar. Oh. Ik loop binnen. Ja, het had honderd miljoen of zo geloof ik. En miljoen. Heel wat ja. ja, ja, ja. Ja, dus nou George nou, Michael. Het is kijken, tragisch. Het is allemaal heel tragisch. Nou, degene die ook van ons weggevallen is ook al afgelopen jaar is David Bowie en ik kwam deze plaat weer tegen. En ik vind het een van de grappigste plaatjes. Geen groot dit, maar toch geinig. Suffocate Zij zijn de jaren 80 van mijn jaren 70. Zou ik wel eens kunnen. Suffocate City! David Bowie echt een favoriet plaatje van uh, onze uh, Jolande. Volgens mij, hè? Dit is echt, dus, uh, nou, echt jou. Ja, ha. ja. Niet hoe, heet, dus. hoe, heet, uh, hoe heet het album? Ja, <laughs> Teg, precies. hoe heet het album? Heet het album? Ja. En uh, nou, dus, je bent een grote fan van Carlos Whisper van George ja, Michael. Ja, ik ja, toch? Ja, het is zaterdagmorgen 10 minuten over 8. 31 december 2016. Een. Uh, ja, welkom bij het afsluiting van dit jaar. Ik zit te kijken, moeten we nog iets bijzonders doen ofzo? Ik heb eigenlijk niks voorbereid, ik heb alleen een beetje Nee, we hebben gekeken. geen oliebollen. Ik denk, nou, ja. we hebben iemand die bij de bakken zit, maar die, die is waarschijnlijk helemaal, helemaal misselijk van de oliebollen. Oh, ik, ik, ja? ik, heb, ik, ik heb er 120.000 zijn er gebakken uh, in de afgelopen dagen. Echt waar? Ja. En dus, uh, je hebt ze allemaal even getest, allemaal even een hapje van genomen? Allemaal een hapje van. Dus ik kan geen oliebollen meer zien. Dan. Oh, nee. Ik moet zeggen, ja, ik heb nee, er nooit ik, uh, zin in. Maar dan op oudejaarsavond denk ik, ik heb er toch wel zin in. En dan ga ik toch weer in die stomme rij staan. Dan sta ik toch weer... Ja, sta, ja. Dan sta, dan sta. Dit is een heel goed punt. Hier moet je ze halen. Ja, dat zie ik. Er staat een hele rij. Nee, dank je. Hot van tory. Nee, goed. Toch weer een paar... Ja, ik, ik hou er dus helemaal niet van. Nee? Dus ik... Uh, nee. Ik, ik uh, vind twee vind ik, ik altijd wel lekker, man. Ik, ik, ik eet geen ene holibol. Appelmier vind ik nog wel lekker. Ja? Nou, eet ik er altijd wel eentje van, maar... Nee. Het... Uh, Nee. Oké. Okay. En jij, ben jij een beetje een appelflappen, appel, oliebollen? Ik, ik heb liever een, uh, iets met fruit. Dan heb deed het idee dat het niet zo ongezond is. <laughs> well, maar okay. ik vind de oliebol, Ik heb er gisteren toch ook weer één gehad. Maar ik was laat op mijn werk. Ik heb mijn ja? lekkage thuis, helaas. Ja. En uh, dus ik was laat op mijn werk. Dus hij lag wel de hele ochtend. En die was zo. Uh, ja, als ze vers zijn, zijn ze echt uh, lekker. En had, had het erop gelekt of, of viel het mee? Nee, nee, nee, nee. nee. nee. nee als door het plafond uh... naar beneden gekomen. En er lag wat wits op. Is dat nou van het plafond of is dat nou te poeder? Nou, beetje, maar een ik ik haf hem gewoon naar binnen. Ik hou er nooit zo van. Lekker. Ja, nee. Goed. Ja, je ah. moet gewoon voor de sfeer ik kan altijd wel eentje naar binnen sappen. En dan met of zonder poedersuiker. Ja, wel een beetje met poedersuiker. Dat is een droog hap natuurlijk. Hè. Ik, iedereen denkt, ja, ik, hou, ik moet wel gezond blijven. Ik neem geen poedersuiker. Nee, hallo. Wat denk je veel vet erin zit, man. Gek. Het draait van de vet gewoon. Nee, het is... Uh, ik hoor het bij de sfeer. En uh, goed, Hebben we allemaal plannen vanavond om ergens aan te sluiten? Of zitten we echt, zit er nog eentje moedersiel alleen? Is dat toch leuk? Nee, nee. nee? Ik, uh, nee allemaal aan Vrienden, naar vrienden in, uh, in Duiven. In Duiven. Ja. Oh okay. ja, ik, ik, ik ga eerst, uh, gaan we het jaar uitluiden. Hè, zo ja? heet dat, hè, in, uh, in de Agathekerk. Met, uh, met Ikan, Torea, Legri. We gaan zingen. <laughs> we gaan okay. zingen, maar we gaan ook zingen. Want Lennart Cohen is ook overleden dit jaar. Die? En We gaan het liedje ja, Halleluja zingen. Wie is dat? Lennart Cohen. Nooit is... van gehoord. Ja, ah, kom Kom op zeg. Kom nee, dat... op zeg. Nee, maar hij is wel van voor je wacht, heet. Leonard Cohen. Hij is met het liedje Halleluja. Dat is een schrek gebruikt. Oh, oké. Ik weet nog niet of hij iets speciaal daarvoor geschreven heeft. Ik Cohen. Job Cohen wel. Dat was een hele slechte. Nee, ik zit ik nou het verkeerde te noemen? Ik zit het verkeerde te noemen. Nee, hou op over die man. Als ik deels die dingen wil weten, kijk wel naar de wereld rijden, door. Dan wordt ik door die oude muk op de hoogte gespeeld. Door die oude mannen daar. Gewoon goede muziek, met Leon Cohen. Sorry. Ik ben echt een cultuurbabaarder daarin. Goed, nee, ik, ja, ik, nou ik sluit twijfel. aan, uh, ik heb echt moeten, uh, moeten shoppen, want mijn kinderen willen ook aansluiting bij andere kinderen, want ja, ah, kinderen, die moet je tevreden hebben met auto nu, anders zitten ze wel een beetje verveeld op de bank. Uh, doe, jij, doe jij aan vuurwerk? Nee, maar, ja, dat doet mijn zoon wel natuurlijk. Nee, nee, ik, ik uh, een vrienden van mij, die, daar zijn we mee bezig geweest, yeah? ik had er helaas niet zo heel veel tijd voor, om een uh, uh, geprogrammeerd uh, vuurwerkafsteeksysteem te maken. <laughs> je gewoon pijlen inzetten en zo, yeah? en dan steekt hij het in ritme voor je af. Oeh. Wat, uh, ja, een leuk project. Ja, ja maar, wat, wat, ja. maar dat is toch, de spanning om het zelf af te steken is toch dan weg? Het is toch leuk om samen ja. met die aanstreekloon naartoe te gaan? Ging je nou wel is of dat... niet? Nog een keer proberen, nog een keer. Dat, uh, dat vind jij... Ik, ik, ja, ik, ik vind ik... het ook gevaarlijk, want ik doe er ook helemaal niks mee. Maar mijn zoon is er helemaal echt dwangmatig autistisch in. Dat je denkt van... Uh, er is niks aan de er is geen pomp, Ik heb het net zo. gezien wat er afging. Het was uh, een cobra. Maar gisteravond nou. waren ze ook aan het schieten bij ons. Want ik denk van eigenlijk eigenlijk zou ik de politie moeten bellen, maar dat vind ik ook wel zo kinderachtig. Maar je mag pas vanaf vanavond zes uur afsteken. Ja, dat weet ik. Gisteravond nou echt vol. Op een gegeven moment schrok ik er van. Ligt bij mij in de tuin ernaast. <laughs> dat ik denk van juist wat is daar dan? Leek, leek, leek er gewoon een inbreker te staan. In ja. de zaklamp. Ja precies. Ja maar je schrikt er wel van. Ik, ben toch een, ik, ik heb een hoog ja, schrik toch... gehaald. Hè. Ja nee. Mijn uh, zoon was geleden nog aangehouden. En uh, toen uh, hebben, ze, uh, hebben ze het vuurwerk al afgenomen. En die jongen ziet eruit alsof hij 17 is. Hij is twaalf. Dus had kindervuurwerk gewoon bij de Aldi vandaan. Of bij de Action. Of maar het bij... knalde wel. Het knalde wel. Ja niet zo extreem. Maar er waren heel veel klachten binnengekomen. Dus uh, uiteindelijk de volgende dag moest hij op het bureau komen. Vond hij zelf wel heel spannend. Kreeg dus vuurwerk zei, niet gewoon nee hè? Niet meer doen hè? Nooit meer doen hè? Nee. <laughs> Dus nee, ja. goed, ik sluit gewoon aan bij de buren. En die hebben leuke buurkinderen. Dan ja. kunnen mijn kinderen ook weer mee lopen spelen. Mijn dikke, hint, te mijn dikke hint is ook gewoon... Kijk naar andermans vuurwerk. Dat is een stuk goedkoper. En ja. veiliger. Als je maar, tenminste op afstand blijft dan natuurlijk. Dat goed, Ben die ook groot was in 2016. De ken ik. CFM. 2003, een uh, pointje wat je in je auto hebt liggen met je favoriete nummers uit een bepaald jaar. Daar ging het over erachteraan. Banks, een singer-songwriter, Julian, heet ze eigenlijk. Uh, Julian Rose Banks. En ze komt uit Californië. En later is ze weer naar Los Angeles verhuisd. Ze maakt muziek en dit is een van de laatste plaatjes. Ook al weer twee jaar geleden volgens mij of zo. Ik houd het niet zo, bezig, uh, ik houd het niet zo in de gaten, maar goed... Dit vind ik wel even een leuke paadje. Het is uh, de zaterdagmorgen. Ja, het is de zaterdagmorgen, dames en heren. 31 ja, toch eh, nog, oh. december. Toch nog? Uh, <coughs> ja, door al die vrije dagen ben ik soms een beetje kwijt waar we nou precies zitten. Al die vrije dagen. En, al die vrije dagen. Je dat hebt nooit zo... zoveel dagen eigenlijk. <coughs> een super basisjaar was het vandaag, uh, dit, dit jaar. Echt een super Ja, 5 mei was het eigenlijk al helemaal vaartsdag. Ja? Missen we ook een dag? Oh ja. En we hebben eerst Kerstdag, uh, was op zondag. En oh, nu 1 januari is ook op zondag. Ja. Dus de bazen, die hoor je niet klagen. Nee, dat is waar. En ja. maar ontslagen. Ja. Maken. Maar 1 januari... Is, is al in het nieuwe jaar, hè? Ja. Dus dat valt niet onder dit jaar. Nee. Ja. Oké. Okay. Ja, dus ja, volgend nee. jaar is ook weer... een positief ik hoor, jaar. Ik, ik las wel op de Telegraaf... dat het wel een knallende beursjaar is. Dat de beleggers op de Amsterdamse beurs... hebben het beste jaar achter zich... sinds 2013. Uh, echt, De Japanse kurken mogen knallen. De AEX-index... is uh, in 2016 met ruim 9% gestegen. Aandeelhouders... Van staal zijn verdubbeld. Uh, nou, de dat we alleen onze rente. op onze bankrekeningnummertjes. Uh, dat is echt uh, bijna nul. Je krijgt er niks ja, voor. Je moet uh, alleen maar betalen. En nu krijgen krijgt... jullie ook elke keer die mailtjes. van. We hebben uw bank. dan denk je. Yeah? ze hebben nu de bodem bereikt. Zeg maar 0,1% kan niet lager. De, de spaarrente. op uw, op uw uh, bankrekening zijn verlaagd. naar 0,05%. Ja? Wat? <laughs> ik, ik, ik blijf van die mailtjes krijgen dat we mijn spaarrente... Wie? Ik denk dan, hem dan... Zeg dan gewoon, je krijgt geen spaarrente. Nee, nee, je moet betalen omdat het veilig staat. Het kan niet uit het huis worden gehaald. Zoiets moeten gaan doen. Je moet betalen omdat je ja, je huur zeg maar, uh, ruimte. En, uh, uh, ja, en dan wel 4% vragen als je een beetje te veel geld hebt. Ja, precies. Dat is toch wel, wel interessant natuurlijk. En ja. daar doen ze nog steeds niks tegen. Er zijn ze wel ook een rechtszaak tegen begonnen. Tegen, tegen de staat. Omdat het ooit ingevoerd is. Omdat ja, je had toen echt iets van 8 of 9 procent rente kreeg je over je spaartegoeden. Ja. En toen dachten ze nou 4 procent terugbetaal is dan wel netjes. Ja. ja het is nu omgedraaid. Maar heb je gezien gisteren was er op journaal ergens of zo. Een, een beleggingsgroep van oudere dames. Ja. En die hadden een totaal rendement van 35%. Procent. En ze wilden eigenlijk stoppen, want het was wel klaar, want ze waren al ruim met pensioen. Ja? En ze hadden zo van, ja, we vinden het zo gezellig om samen te komen en samen te hebben over de beurs. 35%. En, en dat is dus wat anders dan een bereikclubje, toch? Ja, dat mag je zeggen. Ja. 35%. Procent. Ja. Nou, waar kan ik je inschrijven? Ja, wat? nou ja, volgens mij noemen ze zich ook de Golden Girls. Ja. ja. Dat is leuk. Klinkt. En er mogen geen mannen bij je aansluiten. Nee, natuurlijk niet. Ja. Nee, dat de mannen die, zijn de zei, girls... die gaan overbieden weer, weet je ja, ja. Oh Ja, ja. Die had, dat is echt. Uh, <laughs> Ik zag wel een, een documentaire over Rudy Kousloplop. Dus een Japanse meneer die had op een gegeven moment allerlei dure wijnen opgekocht. Dat was zijn manier van beleggen. Hij denkt: ik koop heel veel dure wijnen op en die ga ik ook weer duur verkopen. En toen ik kreeg een bepaalde soort wijnkelders hadden wel zoiets van: hé, hey, dat jaar wat hij nu uitbrengt, dat klopt helemaal niet. Dat jaar hebben wij nooit uitgebracht. Ach, ah, en toen kwam was... ze erachter dat hij de boel geflescht had. Dat had miljoenen geïnvesteerd de in flasht, oude wijnen. He. Ja, dat echt letterlijk geflescht. En, nee, en nee. uiteindelijk heeft hij gewoon zelf wijnen gefabriceerd. Met niet bestaande jaartallen. En die heeft hij voor echt voor 10.000 euro's op de markt gebracht. En uiteindelijk zit hij nou gewoon voor 10 jaar achter dat tralies. Maar dat is was ook een leuke uh, bezigheid Om ja. je geld uh, te verdubbelen, zeg maar. Goed, hebben we nog aparte berichten? Nou, uh, uh, goed nieuws voor alle uh, Tesla-rijders. Ja. Uh, van de auto's uh, Tesla. Die hebben namelijk die zelfrijdende functie. Nou, uh, er is nu een update geweest. Uh, en daardoor geeft hij, uh, uh, kan hij ongelukken voorspellen. Oké. Okay. Okay. En uh, er is een filmpje opgedoken. Ja? Uh, ik zal hem zo meteen even op de, op de Facebookpagina plaatsen. Uh, daarin zie je dus een ongeluk gebeuren. Ja. Maar die Tesla, die geeft al nog voordat er iets gebeurt geeft hij een waarschuwing van, hé, hey, dit gaat fout. En vervolgens duikt hij in de remmen en je ziet voor je dat ongeluk gebeuren. Het is echt heel bizar. minority echt, uh... report is dat bijna, hè? Voorspelling van wat er gaat komen Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dus, ja, uh... Maar goed, dat doet hij zelf niet. Dat ziet hij dus bij andere auto's gebeuren. Ja, ja. ja, dus de, dat je niet denkt van ik voorspel een ongeluk en ik ga hem nu ook even maken, anders komt mijn voorspelling niet uit. Zo kan wel Oké, okay, nog een verdwaald kerstplaatje zou je denken. Jawel, het belletje zit er nog in. Wakey, wakey roepen wij Word wakker. Je bloods gonna Er is een klein beetje liefde in de wereld. Er komt er alles goed. Nou, het is wel in ieder geval staakt het vuur, hè. In Syrië had ik begrepen. Wel op bepaalde plek is er nog een klein beetje wapen gekletten. Maar verder is het uh, allemaal goed afgesproken. En Rusland, ja, Rusland heeft het voor elkaar gekregen. Rusland is niet iedereen zijn vriend. Maar nu is het wel even onze vriend. Alhoewel, ik las vandaag een stuk in de krant over het cybergedoe allemaal. Dat heel veel cyberaanvallen toch wel uit Rusland vandaan komen. En Rusland zegt dan ook heel vaak van... ja nee, dat zijn mensen die doen zich voor alsof ze uit Rusland vandaan komen. Maar via linkje gaan ze dan hacken. Uh, dan doen ze net als in Rusland zitten, maar ze hacken dan zeg maar iemand anders, een ander oh. land. Dus nou echt, als hij daar uh, achterkomt. Ja, precies. Als hij daar achter komt. Dat valt niet mee. Dan word je maar goed, die is ook wel weer link. Want die doet ook, uh, zet uh, heel veel hacks ook uit. En die doet hij dan zelf niet met zijn eigen uh, overheid. Zeg maar. maar die geeft hij aan een uh, IT-bedrijf in, in Rusland. En die gaat voor een goed bedrag gaan. die voor hem hacken. Dus als hij dan wordt opgepakt. Ja, dan zijn die verantwoordelijk en niet Rusland uh, rust zelf, maar. Zeg maar. Dus het is toch best nog gedoe. Maar goed, er komt nu een soort radar, had ik gelezen in de krant. Een radar hier in Nederland, in ieder geval, die dan in de gaten houdt wanneer er een hek komt. Nou ja, goed. Het klinkt een, een hek. Een hek. Ja, weet je wel, als er een hek aankomt, niet. niet oh! Een, een, je zit echt denk ik, aan een hek. We hebben een hek. Een, een hek. Ja, Jan, een ja, ja, ja precies. Ja, ja, ja. Ik denk, euh, zit er ook die wagen, dit is een hek, die gaan we neerzetten. Nee, zo'n hek bedoel ik dit. Uh, <laughs> nou ja, ik, ik zat ook te denken aan het Mexicaanse hek nog van, uh, van Trump. Ik denk ook, oh, zij is al begonnen. Dat was toch een muur? Ja, ja. Nou, een, groot, ja een hek. Ja, precies. Je begint met een hek neer te zetten en daarna ga je met z'n. al die hek staat het toch hoor. Ja. ja, is het, weet ik niet. Dat uh. heb, ja. heb jij hem gezien? Ik dacht dat daar sowieso een hek stond. Oh, hij lot gewoon maar wat. Er zat al wat. in een. Ja, uh, het is allemaal, het, uh, we zullen het merken. In het uh, nieuwe land, uh, Rusland, daar maken we momenteel geen vrienden mee... En zeker niet omdat we uh, dat Oekraïne-verdrag nu hebben uh, gedaan. En uh, Barack Obama ook nog even... het uh, laatste moment nog even zegt... Gewoon, uh, dat het sowieso niet met Israël uh, eens is. En dat hij, wat hij nog meer gezegd... ook weer Russische uh, diplomaten uit zijn land gegooid... omdat hij namelijk iets ja. met de hek van de presidentsverkiezingen te maken hadden. Dus nou, dat hebben we, ja. Ja, ja. Nou, moeilijk. Ja, en als we het toch over hekken ja. hebben... een uh, zesjarig meisje uit uh, het uh, Amerikaanse Little Rock... dat ja. is een uh, stadje... Die, uh, ja, die heeft de uh, moeder uh, uh, gebruikt om uh, 13 uh, uh, bestellingen te plaatsen uh, en netjes af te rekenen. Vier nou, jaar? Hoe, ja, zes jaar. Zes jaar. Oh, um, de waarde was uh, 250 euro. Hoe had het meisje het gedaan? Yeah? Uh, nou, <laughs> tegenwoordig heb je, uh, dat kun je tegenwoordig ook bij de ABN AMRO en zo doen. Kun je uh, instellen dat je met je mobiel bankieren app, dat je gewoon met je vinger gewoon kan afrekenen. Ja. Nou, Dus wat had ze gedaan? Die moeder die lag op de bank. die heeft te slapen. Ik voel hem aankomen. En die, die had dus die bestellingen geplaatst. Had op uh, uh, oké okay gedrukt. En vervolgens... Oh, vingerafdruk. Nou, die moeder de vinger erop geduwd. En de bestelling was netjes betaald. <laughs> 250 euro. What? In, de, in de, totaal, die de, voor, al die voor al die bestellingen. Maar dat ze ook echt wel aan het shoppen is, ook online en zo. Dat dus ja. vind ik ongelooflijk zinvol. Zes, Zes jaar, ja. jaar oud, hè? Echt. <laughs> ik moet zeggen, die moet je naar wordt gaten houden. Dat was een gold digger, hoor. Ja, ik was echt ja. een gold digger En probeer erin te zetten voor hackers. Want hier in Nederland zijn we nog niet zo fanatiek in een aanvallen op andere landen. Maar zij kan daar wel bij worden gebruikt. Maar ik zou ook vertellen, ik moet eerlijk zeggen. In goede tijden, slechte tijden kijk ik wel eens. En als een Iris kende, was gewoon iemand die lag bewusteloos. En hebben ze gewoon even het oog open gehouden en even dat ding ervoor zo. Oh, ja. Nou ja, en toen deed hij het. Het was een, om een telefoon te ontgrendelen. Oh ja. Want uh, ja, die zijn er blijkbaar al, Mark ja, die er, uh, klopt, klopt. Ja, klopt. Ja, dus. Maar ik had een ander nieuwtje. Ja, misschien kan je, je nog veel beter asshole doen dan, weet je wel. Dat, dat, ja, ja, dat je hem voor je gat moet houden. Ja, dat je voor je gat moet houden. Je broek even gaat zo Hij is aan. Dat doe je niet zo gauw natuurlijk. Dat kan niet zomaar gebeuren. Ja, maar als je dat in de winkel ook moet doen, is het een beetje gênant. Ah, ik moet even geld op mijn rekening ja. zetten. Wacht even. <laughs> nou, zo. My ass, ja. <laughs> ja. Ja, okay. Ze zeggen wel dat geld stinkt, maar... Ja, dan uh, stinkt ik het ook cunia wel een cunia non olet hè? Dat ja, betekent precies. geld stinkt niet. Nou, goed. Nou, ik teken het nu maar even... Moet je even van bijkomen? Moet je even, even bijkomen? Ja, we gaan straks in Zandvoorts berichten doen. Want die hebben ook nog steeds staan hier in dit boek, Dus we kijken wat er allemaal gebeurt. En de politiek is wel weer een beetje wat rustig hier in Zandvoort. Het is goed om te horen de waterkorenplein. eindelijk van start gaan. Wat gaat er komen? Van die kleine schattige huisjes met die rode daakjes. Ja, daar zit ik op de wacht. Frightening Rabbit is een apart bandje. maakt een leuke muziek. Get out. Vind ik het mooi. Dramatiek op de radio. Get off my heart. En dat heet natuurlijk ook... Uh, The Frightening Rabbit hier in de zaterdagmorgen. Zandvoortse berichten. Precies. Tijd voor de Zandvoortse berichten. Wat is er allemaal gebeurd? En ik las al onder andere dat het een groot succes was. De twee kerstkoren die natuurlijk uh, alweer een week geleden optraden. Ja. Ja, man alweer lang geleden. Het massaal opgekomen publiek zong op het gasthuisplein uit volle borst mee met de wapenzangers die onder de grote bomen stonden opgesteld. En dat was de eerste keer dat ze op deze plek uh, uh, zongen. En dat was niet, ging niet helemaal veilig, maar langzaam uh, werd het, uh, ging het soepeler. Ja, ik was er ook niet bij dit jaar. Ja, dat scheelt. <coughs> ja, je moet dat, scheelt er wel dat scheelt echt. En verder waren er nog, uh, was er nog warme gluwijn. Gruulwijn noem ik het altijd. Omdat uh, ze daar een uur had laten staan uh, zingen. Brusselen? Er uh, Br zit er geen alcohol meer in. Nee, die zitten iedereen afgekoeld. En dan gooi je echt alles naar binnen wat je voor je kiezen krijgt. Dat je denkt, Nou, doe maar. Ik word steenkoud. En verder was er ook nog een gebruikelijk samenzang op het kerk. Plein. En dat was in een heel ander jasje gestoken. De eigenaar van Café Koper mikte duidelijk op een nieuw en jonger publiek. En ze traden erop vanaf 9 uur, het is avonds, hè. en uh, ze deden nieuwe platen. En met een beentje erbij, zeg maar. Was ja, wel apart. Het was ja. apart, het was even nieuw. Het was alleen Ze stonden ver uit elkaar vandaan. Het moest even dicht bij elkaar komen. Ja, nee, maar ze zat een uur tussen, dus dat kon makkelijk. Ja, ja, nee, maar... Ik was op het, klok, nee, op het uh, Nieuwe Kerchtplein in Haarlem, was ook uh, zingen, was ook leuk. Oké, okay. jij, jij uh, was... Wees wat uh, anders. Dat is weer wat anders. Was er nog meer uh, berichten uit Zandvoort? Ik keek ja, naar ik heb even vijf tips uh, voor als je morgen is weer het Nieuwjaarsduik. Ja? Als je hem gaat doen, even vijf tips. Oké. Okay. Uh, Watertemperatuur is trouwens rond de uh, graden, dus... Is dat hoog? Is dat hoog? Het is nog steeds fris. Nog steeds fris. Oké. Je douches 38 graden. Aha. Dat is wel een verschil, ja. Ehm, duik. Even de tips van de KNRM. Je weet wie ik bedoel. De eerste is duik alleen waar toezicht is. Dus ga niet zomaar ergens wild duiken. Nee. Gewoon ergens waar in je eentje. Doe dat niet. Uh, kom vooral op tijd en vo goed voorbereid. Zorg dat je alles bij je hebt. Zorg dat je, uh, dat je op tijd daar bent. Yeah? Zodat je dus niet, als iedereen al het water in is geweest en bijna over is, dat jij nog even het water in duikt. Oké, okay, wel kou blijven dus. Ja, uh, doe alleen mee aan de nieuwjaarsduik als je fit bent. Dus niet als je denkt van, maar ik voel me niet helemaal lekker. Even lekker kom, opfrissen? Laat ik, laat ik even opfrissen. Dat is niet verstandig. Oké, okay, oh okay. uh, De vierde is, bescherm jezelf tegen de kou. Je zet een vet, muts op. Ik denk dan altijd: ja, maar je gaat wat water in, dan is een muts niet anders. Oh, oh, die drijft nat dan. Dan krijg je nog kouder hoofd. Ja. ja. En uh, vooral de laatste is erg uh, belangrijk: huh? warm goed op. En uh, volgens de nieuwjaarsduik. Gebruik uh, kuppensoep, maar uh, op, uh, ja, nee, uh, ja. inox uh, soep, inox, uh, soep uh, ja, weet ik maar, wel, uh, niet In ieder geval warm, warm, lekker op. Ja. Daarna zorg dat je lekker deksel. om je ja, heen dan heb je niet zo, maar je hebt niet zo'n last, hè? Nee. <coughs> als je net als je in de sauna gaat, ja, je wordt helemaal heet en je gaat we maken plonsen het koud water. Niks aan de hand? Nee. Nou, dus, uh, ja, eigenlijk <coughs> moet je gewoon, zouden ze gewoon op het, sauna, strand, op het sauna's, moeten neerzetten? Ja. Ga ja. ja. je daar even in? Ja. Ga je daarna in de zee? Nou, dan is die nieuwjaarsduik helemaal niks meer. En dan mee. en weer in de sauna. Ja. Heerlijk. Ja. Nou, ja, het is wel waar. Ik was gelijk als ik in de sauna ging, moest ik door het ijs heen in zo'n koude ton buiten, weet je wel. En moest ik onder de water... Nou, echt, dan doet het gewoon zeer, gewoon hoe koud het is. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, dan ben ik lekker opgewarmd daarvoor. Ja. In, de, in de Troelstra is afgelopen week in de nacht van woensdag op donderdag... even na 1 uur van een, een vrouw van een balkongevallen gevallen... bij een appartementencomplex aan de Troelstra -straat. Meerdere ambulances werden naar de plek des onheils gedirigeerd. En er was ook nog zelfs een trauma -helikopter. De vrouw is door ambulancebroeders en de traumaarts gestabiliseerd. waarna ze met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd. De arts is meegereden. En het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeur gebeuren. En ook onduidelijk uh, hoe het nu met die mevrouw gaat. Dus Oeh. eigenlijk, ik heb niets horen zeggen in de wandelgangen wie het zou zijn. Maar uh, nee. ik vind het toch wel ernstig, hoor. Het is echt... Uh, Helemaal gestabiliseerd moet worden en zo. Hmm. Ja, dan is het wel, wel op meestal wel fout, foutenboel, zeg maar. En nog even het laatste bericht. Alle horecabedrijven in Zandvoort uitgezonderd strandpavioens... mogen oudejaarsavond open blijven tot vijf uur vannacht. In de nacht dus van 31 naar 1 januari 2017... sluiten het terrasse wel gewoon om twee uur. En om half vijf moet de muziek zachter worden gezet. Binnen, niet buiten, binnen. En uh, nou, vanaf zes uur mag er vuurlijk worden afgestoken... Uh, verder, denk ik om je eigen veiligheid. Ja, logisch, aansteekloont. En ik las vandaag in de krant al over een, uh, een meneer... Die, uh, die ons ontzettend uh, irriteerde aan de afsteeklonten van vroeger... die zo heel buigzaam waren en vaak na vijf minuten weer uitgingen. Die heeft een nieuwe afsteeklont bedacht. Die kan dus een uur aanblijven en die is ook stij, stevig. En daar kan je echt veel beter uh, vuurwerk mee aansteken. Huh. Dus, nou goed, we, wees ja, scherp. Ik zie uh, hierdoor, Door, door zo'n lont zie ik extra branden ontstaan eigenlijk. Wat? Dan denk je, hij is uit. Nou, is hij niet uit. Dan ja. leg je hem in de kast. Ja. Nou, ben, ja. Ik, ben, je die, ik heb ze voor ook gebruikt. Hoe klein was een zo Zo'n aansteeklont. Ideaal was het. Want ik deed het vroeger, Ik Ook met sigaret ging je onnodig zitten roken. Weet je wel. Ja. Me, toch maar even aan te houden. En de aansteekloon was prima. Alleen wat je krijgt met die aansteekloon: Die gaat gegeven wat het slap worden. En die komt dan pss, zo op je hand. En dat doet zeer. Auw. Auw. En dan laat je vallen. En dan misschien valt die ook op een rotje wat je toevallig in je hand hebt. Dus het is echt een goede oplossing. Die Blonds nieuwe stijl. Als er nog maar een paar jaar gelopen of zo. Het is echt een klein monster voilà. in bedrijfje. Goed. En tot zover de Zandvoortse berichten. De voor Anderson Pack Is ook geëxplodeerd bijna in 2016. Eén wow. van zijn eerste platen. En My rol. Yeah. Met Schoolbank I'm Giro. only coming out to play yeah.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 Only one at a time So precious It's yours, it's mine Only one at a time My life My life Yeah Am I wrong to assume If she can't dance Does she can't? Ooh Yeah Am I wrong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 Is yours, is mine, only one at a time. Uh, my life. My life. Yeah. Spells are on the clock, cats are on the clock. fast you, fastball, you, pick up, you go, go. Make love once more. We rest in our coat. Do that, that, that. Break you off if you pick that cat. Hey. Never seen no one that's gorgeous. Pay your whole damn mortgage. But we can look at the time, hey, steal you the one on the money. Steal you the topic of the prime, hey. Thank God that it's Friday. Tonight is be the life of the party. There's to me. Get up and move. Hey, you never want to waste your time. Oh, oh. My life. So precious, is yours, it's mine And look at the time, my God So precious, is yours Awesome. Echt een hele bekende stem geworden. Regelmatig verschijnt uh, hij weer van de uh, remix. En van het plaatje wat hier zingt. Samen met uh, Schoolboy Q. Ja, goed. Niet, ik ben niet helemaal op de hoogte wie dat is. Maar goed, het klinkt wel wel grappig. Het is uh, Toepak toepaklijf op de radio. Fijn dat je toestel hebt aanstaan. Nou, ik zie dat je echt helemaal vast zit in de, de mensen die dood zijn gegaan de afgelopen, twee, uh, afgelopen jaar 2016. Nou ja, het is meer in de muziek die ik heb. Want ik heb al uh, besloten yeah. dat. Uh, de Jolanda keuze wordt toch een plaatje wat ik vroeg met Franse les voorgeschoten kreeg. Maar ons hard vast. Maar diegene die, dat, die hem deze altijd zong, ja? Michel Delpech en die ze. Uh, die is in januari overleden. En de, maar toch vond ik het wel een heel gezellig plaatje. Oké. Okay, dus nou. het is die uh, poere vlucht affectant. Hij doet altijd uh, gezellige dingen hier. Oh. Zelfs zo'n lekker gezellige pink ook gewoon. Nou, ja. het tragische bericht is natuurlijk wel dat uh, uh, uh, Carrie Fisher, geloof ik, van Star Wars is overleden. Was toch Carrie Fisher, geloof ik? Ja. En een dag later is haar moeder overleden. Echt, aan ja, ook iets met, met haar hart. Ja. Verdriet. Als je je dochter overleeft, dat is nooit zo'n pretje natuurlijk. En uh, ze had wel een mooi leven gehad. 84, geloof ik, 85 uh, is ze geworden. Uh, afgelopen week of week daarvoor eigenlijk... was ik bezig met mijn garage op te knappen. En uh, mijn garage moest er nodig een nieuwe groene vloer... van mijn, uh, zo, mijn zoon, mijn uh, vrouw. Die had gezegd, ik wil een groene vloer. In de garage denk ik, is er niet een beetje onzin. Dus nou, hele garage gehad. Ze hebben echt dagenlang mee bezig geweest. De gegeven moment uh, de, de, de vloerboer kwam... die zou een gietvloer plaatsen. En uh, die uh, zet de pullen neer. Zet de schuurmachine aan. En binnen vijf minuten kwam uh, een buurvrouw van huizen V... die zegt van, uh, ja, ik vind het heel vervelend... mij maar, maar mijn, uh, mijn vader ligt in de garage... en we hebben hem gesedeerd. En, uh, ja, hij wordt nu elke keer wakker als jullie gaan schuren. Sedeerd? Is, deert, is, deert, is het, Ik We kennen het woord helemaal niet. Blijkt dus dat ze hem slaapmiddelen had toegedeend. Om langzaam, zeg maar, want hij had, uh, hij was ziek. Hij was ernstig ziek. En hij wilde ook niet meer. En hij had uh, met zijn arts over uh, ingekomen van dat hij langzaam wilde inslapen. Maar elke keer als wij gingen schuren, kwam hij weer overeind. Dus dat was op <lacht> zich wel een heel heftig man. Heel eigenwijs mannetje. Dus ik denk ook dat hij er hier wel op had kunnen lachen achteraf. Maar uiteindelijk hebben wij dus een week lang de boel stilgelegd. En deze man is uiteindelijk ingeslapen. En dat was een hele bijzondere buurman. Ik moet er nog even bij stilstaan. Dus hij ja, hij heeft meegeholpen aan de dood van die man. Ja, bijna wel eigenlijk. En het grappige is, later werd hij opgebaard in een mand. Want hij was mandenvlechter En dan mocht je met z'n allen mocht je eventjes in een schuurtje komen. Alles netjes opgeruimd. Had gordijntjes nog zelf gemaakt. Had de boel ge, ge, geverfd, opgeknapt. Die zag zijn gereedschap mooi op, netjes opgehangen. Ik dacht, ja, dit is wel bijzonder om dat mee te maken. Om gewoon in zijn eigen hutje nog even de mogen je vind het heel bijzonder. Ik bedoel, elke man heeft zijn klus. Ja, normaal lig je ook in grote zaal. Lekker onpersoonlijk. En nu kom je bij de klus zelf kijken. Ja. Ik vond het echt een belevenis. Dus eigenlijk zoiets van respect. Dat je op die manier nou, heen gaat. Dus, en dat is natuurlijk wel het jaar 2016. Dat we ook meer gaan praten over het feit van... hoe willen we er eigenlijk uitstappen? Dan gaan we gewoon wachten. Dan gaan we gewoon leiden ten onder. Of gaan we denken van nou... Nou, het is ja, Het is mooi geweest. Het is voltooid, het, voltooid, ja. het, voltooid, het is een voltooid leven. Ja. We moeten we alleen niet van de staai op bezoek krijgen en dat ook niet zegt: ja, we moet die houden erbij. Wij mogen nog niet, wij moeten wachten tot we 75. Ja, 75 wagen. was het magische ja. leeftijd, hè? O, ja, de magische leeftijd. Ja, maar... Dat kan maar... nog best lang duren tegen de tijd dat ik 75 ben, moet je dan gewoon nog werken. Dus uh, ja. jullie moeten helemaal niet zeuren. Jullie mogen er ja. gewoon met de 75 gewoon uitstappen, uitleggen. Ja, dat gewoon Wij moeten gestalt. dan gewoon werken. Bij de leeftijd dat jij dat maar 75 bent, is te langer bijgesteld. Echt, dan heb je eentje, een pelletje in de voering zitten. Er is, geen te, er is niet genoeg meer te, te werken gewoon. Nee. nee. Oh nee, nee ja, wij maken nog mee dat we helemaal niet meer hoeven te werken. Niet, dat we niet hoeven te werken. Wat wil ze alles over niet. Ja, nee, ja, ja. Je Weet je gewoon echt verveeld op straat lopen. Dan, heb je wel meer, dan is er wel weer meer ruimte voor oude mensen. Want die krijgen nog meer aandacht. Dan ben je minder gehaast. Ja. Denk ik zelf hoor. Ja, zullen we ooit onthaasten? Ja, Gaat zeker dat gebeuren in 2017? Wel echt. Voor mijn periode dat we echt verveeld op straat lopen. Jezus, moet ik nou deze dag weer doorkomen nou? Oh my god. Ja, denk, je, denk je echt dat we, dat we het zo... Als we echt geen werk meer hebben allemaal... Ja. Dat iedereen geen werk meer heeft, ja. maar dat je dus wel gewoon geld hebt om dingen te doen. Ja. Dat je dan zo verveeld wordt, dat je, dat je... Volgens mij kun je dan gewoon... Want niks... Je, je kan gewoon naar een, naar een... Weet ik veel, leuke dingen doen. Oh, de hele ja. Dag. ja, maar leuke dingen doen ik altijd van zo'n... Gewoon leuke dingen doen, je... Ja, ja. ja, ja leuke maar dingen doen. maar een mensen vinden gewoon niks leuk. Nee, dat is best luisterend <laughs> hoor. Nee, dat gaat hem niet Ja, om. maar die, die nee. kunnen dan gewoon gaan structuren over in plaats van over hun werk, ja? over dat ze over het leven, doen, ja, ja. Ja. Nou, ja. Ik zou ja. zeggen, ga gewoon lekker plaatjes draaien. Er is genoeg werk in de zorg, zeg ik altijd. Weer voor je medemensen gaan zorgen. Er is straks veel meer ruimte voor. Ik zie het allemaal zitten, hoor. Ik kom ze regelmatig tegen. Nou, maak in de zorg. Ik wil niet dat die zeggen dat die zich vervelen. Maar die uh, steken wel de hand naar de mouw. Ryan Adams, die ik blijf hem draaien. Dat het een grote eet wordt. Ik snap nog steeds niet van jou betalen daarvoor. Ja, dat is gek, hè? Ja. Ja, ik ben er ook altijd verbaasd over... dat ik nog steeds loon krijg overgemaakt elke maand. Maar ik vind het wel leuk. Bedankt weer, medemens. Ik you, baby. wat kan Dit gaat met iets anders. Ik weet niet meer, ik pas alleen nog gedraaid. Goed, het is de toepakleftradio. Het is vijf minuten voor negen. Het wordt langzaam licht. Regent het nou? Nee toch? Dat zou het zou af afschuwelijk zijn voor heel veel mensen... die vanavond vuurwerk moeten afsteken. Ik zal eerder, mijn zoon heeft gisteren ook... Uh, zijn pakket vuurwerk opgehaald. We moeten altijd met remmer op vuurwerk bestellen. En zo laat mogelijk ophalen. Dus gisteren ochtend hebben we het opgehaald. En uh, gisteren was ook de rest van de dag ook meteen weggegaan. Ik kan niet afsteken natuurlijk. Gisteren afdeelt hij nog één vuurbaatje afsteken. Het grappige, wel eens. Uh, dat was een goed vuurpijltje, Maar toen, op de terugweg, toen we het vuurwerk op hadden gehaald... gisterochtend, toen keek hij zo in de doos. En hij zegt, nou, dit klopt, dit klopt, dit klopt. Ja, ik zeg, we hebben toch al eerder naar gekeken. Klopt toch? Ja, maar ik zeg, ik kijk, gewoon even kijken... of alle lonten er wel aan zitten. En ik zeg, nou, je hebt verstand van. En toen had hij één pakket met vuurpijlen... en er zat gewoon niks in in die vuurpijlen. Die was compleet was een dummy. Huh? Dus, nou, wij weer terug... Dus een gegeven moment wij bij die vuurwerkhandelaar... zeggen, nou ja, er euh, zit niks in. Hij zegt, oh, dat is een dummy? Ik haal even een ander, dus, Hij bleef maar weg en het bleef, bleef lang duur. Het was tien minuten gegeven, kwam hij terug. Hij zegt, ja, het is niet helemaal goed gegaan. Onze hele bunker ligt vol met dit soort nepvuurpijlen. Dus oh, zo, hij is gewoon genaaid. Op, dus of die hele vuurwerkhandelaar euh, nou genaaid is... met de hele bunker vol met nepvuurpijlen, weet ik niet. Maar ik vond het wel veilig, want mijn zo zeg maar, ja, dat waren die vuurwerkpijlen die vorig jaar best wel een beetje onvoorspelbaar waren, die, spraak, die staken we af en die schoten er omhoog of ze schoten niet helemaal omhoog. En dus, dus dacht ik, oh, ze hebben ze een stuk veiliger gemaakt. Ja, <laughs> dat is echt zo veilig dat gebeurt niks. Je kan hem gewoon laten staan, joh. Ja, staat gewoon. Oma samen. kan hem afsteken zelfs, hè? Hij staat gewoon lekker samen te drinken daar, dat is helemaal ja. prima. Je kan er echt heel veel in heel ja. bosje in zo'n fles doen, Je steekt ze er allemaal tegelijk aan. Er gebeurt niks. Nee, heel veilig een klein vuurwerk, beetje vuurtje. Ja. Ja. Er is en, er trouwens in. Uh, Duitsland aan de Tsjechisch-Duitse grens is de Nederlander aangehouden... met wat de politie dus 122 kilo springstof noemde. Wat? Wat? Het gaat om de grootste lading verboden Aziatisch vuurwerk... die de Duitse politie dit jaar einde heeft opgespoord. Ja? De aanhouding was op de autosnelweg bij het grens op White House. En de lading bestond uit 1268 stuks verschillende soorten knalvuurwerk... waarmee de auto echt helemaal volgepropt was... En volgens de politie staat de auto zich zo, zich zo, zelf zo vol... Ja. dat er voor een bijrijder gewoon ook geen plaats meer was. Dus uh, ja, en hij de, de smokkelaar. Hij is 44, wordt vervolgd op, wet, op, op basis van de wet op de explosieven. Maar ja, die man die viel dus blijkbaar op dat zijn auto zo strotje, strotje vol was. Want ja. Volgens mij wordt er gewoon bijna niet zomaar gecontroleerd op de weg. Dus ik denk, ja. van, nou, dat heeft hij wel heel vol gehad. Dat ze al denken van, wat heeft die man nou bij zich? En nou, dan, dan, dan, dan, dan is ook niet zo slim, want beter een busje kunnen hebben. Maar wordt die aangehouden en dan zegt hij... er is niet zandaan, er is geen pomp. Nee, nee maar is. hij heeft wel uh, de 122 ja. kilo... Als die man een botsing je... krijgt, dan krijg je toch toch een ja. gigantische... Ja, we zagen er ook, ook zeker. Ja, maar was het nou ook niet in Mexico, dat daar zo'n vuurwerkfabriek uh, ja, in de ding was gegaan? dat vind ik steeds zo bizar, als je die beelden ziet. Zo beelde, dus ook. Zo'n maar dan in Mexico. Ja, in Mexico was een hele grote vuurwerkmarkt, uh, ja, was dat. En er stonden heel veel kramen, en die leken wel in één keer allemaal te geëxplodeerd te zijn. Dat is één ja. grote explosie. bleef het nog heel lang, bleef het nabranden. En die man die het altijd jarenlang georganiseerd had, die heeft toch pas geleden nog gezegd... Ja, het is een hele veilige markt. We zijn er ik ben zo trots dat het zo veilig is. Ja. ja. Is dat ja, dat had hij niet moeten uh, afroepen. 300 of, of zich... kraampjes hadden ze, zeg. Ja. Uh, echt bizar. Echt 30 mensen doden zo, geloof ik. Ja, en er worden nog 53 mensen vermist, gewoon. Drie. Oh, dat zijn er ook dus nog wel Er zijn 31 post, doden, 72 gewonden. En er zijn dus 53 mensen, pjoep, die zijn gewoon ja. verdwenen in, in, in het uh, vuur. Vaak zijn het ook allemaal mannen die er rondlopen. Ik 53 mannen zijn verdwenen. of die hebben zoiets wij. Dit is een mooi moment om nu zeg oh, maar ja, ja. met de vertrekken. Dat is, dat is eigenlijk ook wel een goed idee. Dan hoef ik geen alle metalen te betalen denk ik, ik. Ben weg. Ja, oh ja. Ik liep niet ja. dus op die markt, maar ik ben er nog, maar ik ben er nog, officieel zorg dat ik niet meer ben. Ja, de noorderzon scheen hè. Dat ja. verdween nergens heen. Pak je sigaretten <laughs> halen dat ja, dat mag niet meer Pak Dat je nee, sigaretten. Nee. dat doe je op deze manier. Maar maar het, is het is echt een spectaculair markt, als je dat echt, zo ziet. Ja, yes. oh, het is echt triest hoor dit. Hoe kan dit in godsnaam fout zijn gegaan? Ja. Als ik alweer naar die beelden kijk. Maar iemand heeft gewoon een hele lange lont gelegd. Ja. En ze gaan ook allemaal tegelijkertijd, lijkt het wel. Ja, dat is toch heel vreemd, is dus dat, hè? Nou ja, ja, het valt overal neer, maar ach, weet je. Het nou, zal weer maar gebeuren, weet je. Heeft, heeft Rutte hier al uh, op gereageerd? En dat het verhaal naar mijn gevoel erg is opgeblazen, allemaal. Hè? Nou, het is helemaal dat, opgeblazen. Dat allemaal. heb je, dat heb je helemaal gelijk. Oké, okay, nou, 2016 was ook wel echt een beetje mijn jaar. Dat zegt mijn verhaal altijd. Het was echt jouw jaar, hoor. Volgend jaar is dat wel anders. Nou, laat ik er ook even een Wilco plaat draaien. De band heet Wilkoop. Het album heet Wilkoop. En het nummer heet ook Wilkoop. Nou, geweldig. Echt, wat Are you under the impression This isn't your life Do you dabble in depression? A town's getting tough Are the roads you travel rough Have you had enough of the old